Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud PVV-kamerlid Brinkman blijft de coalitie steunen. In het Kamerdebat over zijn vertrek uit de PVV zei hij dat het kabinet het beste is wat Nederland kan overkomen. En moet er niet aan denken dat de aanpak van de kiezers wordt toevertrouwd aan de linkse partijen. Brinkman kan zich niet voorstellen dat hij tegen de bezuiniging zal stemmen. Waar VVD, CDA en PVV nu over onderhandelen in het Katshuis. En voegde eraan toe dat natuurlijk niemand weet hoe het pakket precies uitpakt. Brinkman zei dat hij geen eisen op tafel zal leggen bij het katshuisberaad. Op de vraag van SP de Roemer of hij eventueel zijn handtekening zal zetten onder de extra bezuinigingen... zei hij dat hij dat zo nodig zal doen. Het zuiden van Mexico is getroffen door een zware aardbeving. De beving had een kracht van 7,6 op de schaal van Richter, meldt de Amerikaanse geologische dienst. Het epicentrum lag in de buurt van Acapulco. De beving was te voelen tot in de hoofdstad mexico stad... Volgens ooggetuigen stonden grote gebouwen te schudden en gingen mensen in paniek de straat op. In Mexico stad en in het getroffen gebied vielen de telefoonlijnen uit. Er zijn nog geen berichten over ernstige schade of slachtoffers. President Calderon zei op Twitter dat er geen ernstige schade is gemeld. De burgemeester van Mexico stad twitterde dat er geen problemen zijn bij de waterleiding en andere belangrijke voorzieningen. Rusland importeert voorlopig geen varkens meer uit de Europese Unie. Moskou heeft dat besloten vanwege het schmallenberg virus dat op meer dan duizend boerderijen in Duitsland is vastgesteld. Ook in andere landen zijn schapen en runderen ziek geworden door het virus. De importstop heeft in de EU tot kwade reacties geleid, omdat het schmallenberg virus helemaal geen varkens treft. Bovendien is het niet direct gevaarlijk voor mensen. De Russische importstop treft vooral de Baltische staten. Nederland exporteert geen levende varkens naar Rusland. Het weer, vannacht blijft het droog met lokaal kans op een mistbank, minimaal rond 3 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Welkom bij de Hoop Magazine. Mijn naam is Els van Weijen. Naast mij zit mijn mede-presentator Charlene Everon. Bij ons te gast is Rob. Uh, Rob is een aantal jaren geleden bij de Hoop in behandeling geweest voor een verslaving aan heroïne. En is inmiddels al zo'n 12 jaar clean. Rob, van harte welkom in de studio. Wij gaan zo verder praten. Was je toen je voor het eerst in de aanraking kwam met heroïne? Nou, ik was ongeveer rond de 15 jaar. En, ik, uh... en hoe kwam je dan in aanraking? Ja, het begon natuurlijk met blowen. Hè. Dus uh, ja, een beetje meedoen met... Uh... Ja, ik zat in, destijds zat ik in een thuis waar... Uh, ja, dat was bij de jongens was dat nog wel een, een hot item blowen. En uh, ja, dan ga je meedoen, want je wilde erbij horen. En uh, ja, dan ben je in. Ja, en zo, al doen, dan ga je eens een keer, ja, dan komt hij eens met dit en die gaat eens met dat. En, ja, dus je, je probeerde met, allerlei verschillende soorten ja, drugs? Ja, ja. Het begon uh, met blauwe en dan is een keertje ouderwets, uh, had je nog die, die pepertrips, daar uh, begon het wel mee. En uh, ja, langzaam uh, kwam eens een keer heroïne. Uh, ja. Ja. En Heroïne is uiteindelijk de drugs uh, waar je echt aan verslaafd bent geraakt. Ja. Waarom dan juist heroïne? Omdat ik me, bij heroïne voelde ik me goed. Het was eigenlijk wel, uh, ja, ik had wel het idee als toen ik, toen ik dat eenmaal gebruikt had en een paar keer had gebruikt, had ik van, nou, ik kan het leven wel aan. En zonder heroïne kon dat niet? Nee, niet echt. Oké. Okay. Het was een beetje, voor mij een beetje een leven van, uh, ja, dat stuitte op en neer en ik was eigenlijk uh, nooit erg blij en, uh, ja. Oké, okay, nou daar gaan we zo direct over uh, ja. verder praten. We gaan nu eerst nog even terug naar uh, muziek. Ja. Tell me about Jesus. Ja. Je vertelde net dat uh, het leven voor jouw uh, gevoel alleen aankomt als je invloed was van heroïne. Um, waarom kon je voor jouw gevoel niet zonder uh, invloed van heroïne het leven aan? Nou, ik denk dat dat voornamelijk komt. Ik ben natuurlijk heel jong ben ik, uh, ben ik uit huis uh, geplaatst. Hè. Dat ik, uh, ik was uh, nou ja, net twee jaar. Toen werd ik bij mijn ouders uh, uit huis geplaatst. Tenminste, alleen mijn moeder, mijn vader was inmiddels overleden. Dus en waarom werd jij uit huis geplaatst? Nou, mijn vader was overleden en uh, mijn moeder die bleef achter met, uh, met op dat moment geloof ik acht kinderen. Mm -hmm. Dus dat, dat ging allemaal niet zo goed in, nee. in huis. En uh, ja, op een gegeven moment heeft kinderbescherming heeft toen besloten dat, uh, dat alle kinderen uit huis... Uh, jullie zijn allemaal uh, weggehaald wij zijn bij allemaal hun, weggehaald, ja. okay. En jullie zijn ja. allemaal in te huis gekomen? Allemaal in te huis, ja. ja. En samen of uh, los de de elkaar? Eerst samen. Het was eigenlijk ook de bedoeling dat we samen zouden blijven. maar mm -hmm. Toen uh, in die tijd uh, ja, beslisten de kinderrechten en de kinderbescherming dat uh, ja, die moest daar naartoe en die moest daar naartoe. En die ging naar pleeggezinnen en die ging daar naartoe. Dus jullie dus raakten ja, helemaal verspreid? Ja, jullie raakten verspreid. Dus uh, ja, goed. Uh, kijk nu, uh, achteraf denk je van, uh, ik denk dat je, dat je dan toch gaat te ma krijgt maken met, met toch wel een hechtingstoornis, met Aha. Uh -huh. Dus mijn leven ging het vanaf ja, vanaf heel jongs af aan, ging het uitzien uit van het ene thuis in, het andere thuis in, uh, het pleeggezin in, andere weer een thuis in. En uh, ja, op een gegeven moment raak je helemaal onthecht. Hè, je, uh, ja, wat is je thuis? Dat is eigenlijk uh, Voor ieder mens is dat belangrijk. Ja. En als je dat eigenlijk zeg maar, in het jongste, ja, in het van je leven niet, niet meekrijgt wat dat is, dan, dan ja, word je ontheemd. En wat is er nou met heroïne? Heroïne geeft je eigenlijk een heel warm gevoel. Dus en, het gevoel dat je eigenlijk miste, dat gaf heroïne? Ja, een soort thuis. Hm. Oké. Okay. Zo, zo voelde het ja, echt voor je. Ja. Ik, heb, ik heb eruit wel zo geschreven, dat uh, daarin schreef ik dat heroïne was mijn moeder, was mijn vader, was mijn beste vriend en was me thuis. Ja. En dat, dat gevoel gaf heroïne. Het was voor mij een soort, ja, een soort veiligheid, een soort... Uh, ja. Mijn thuis. Ja. En dan was je 15 toen je daar voor het eerst mee in aanraking uh, kwam. En ben je toen gelijk verslaafd geraakt? Ja, ik ben vrij snel verslaafd geraakt. Dat ging heel snel. Ja. Dus je had steeds meer nodig waarschijnlijk? Ja, dat, uh, dat, uh, dat liep ze snel op, ja. Ja. ja. En ik neem aan, nou ja, ook toen uh, destijds was heroïne niet gratis. Uh, hoe, nee. hoe kwam je eraan? Nou, voornamelijk uh, door winkeldienstallen. Hm. Ik, uh, toen ik helemaal echt verslaafd was, toen ben ik ook in Rotterdam gewoond in een kraakband en gingen we met een heel stelletje gingen we, ja de stad in met tassen en gingen winkeldiefstallen plegen. Kijk, je moet rekenen, ja je had, je had toen een crisis tijd met heroïne dat je gewoon duizend gulden voor een gram betaalde. Duizend gulden voor duizend een gram. Gulden, ja. En hoeveel, even voor de luisteraar van hoeveel gebruikte jij op een dag aan heroïne? Nou, dat was een beetje afhankelijk hoeveel geld je had natuurlijk, ja. maar een, een, een gram had je toch al gauw nodig. Dus je had iedere dag duizend gulden nodig? Ik had wel elke dag duizend gulden nodig. Dan, ja. Maar dan moet je heel wat stelen, wil je dat voor elkaar krijgen? Ja. ja. Dus echt dag dat in dag uit? Uh, ja, een dagtaak. ja. En je zegt van, je, zit, je zat in een kraakpand. en zat je dan met jongens van je eigen leeftijd daar? Of hoe, hoe moet ik me dat nou, voorstellen? Ja, van alles. Ik was eigenlijk, op dat moment was ik een van de jongste gebruikers van, van Rotterdam. Dus ik was een beetje, ook in de gebruikersgroep, een soort Benjamin. En die werd een beetje, toch ook onder gebruikers werd die een beetje gekoesterd. Ja. Dus dat maakte het voor mij wel wat eenvoudiger. Maar goed. Uh... Ja, dat, zat, dat waren allerlei leeftijden natuurlijk. Dat waren mensen van. Uh, ja, goed. Uh, kijk, toen begon net die golf een beetje hè, van, van gebruikers onder van, van de Surinaamse mensen. Dus er ja mensen van in de 30 en 18 en in de 20. En, uh, ja. Van alles. Van alles, hè. En je ging dus ook niet meer naar school? Ik ging niet meer naar school. Nee. Nou, het was echt hele dagen dat je rond. Uh, de hele dagen je. rond dan, ja. Oké, okay, nou we gaan zo verder praten over hoe het toen uh, met je verder ging. We gaan nu eerst uh, naar Eternity luisteren. Thank mm -hmm. you. Je vertelde net dat je nogal jong verslaafd was aan heroïne. Hoe ging het verder toen je ouder werd? Nou, ik uh, kwam natuurlijk op een gegeven moment uh, in de gevangenis. Nou ja, en dan, uh, dan kwam ik ook weer een keer uit. En uh, nou ja, toen heb ik uh, Rebecca, die heb ik uh, leren kennen. En uh, daar hebben, Rebecca en ik hebben, een, uh, hebben ook een zoon gekregen, Jord. Die is nu uh, 23 jaar. En uh, ja, toen ben ik wel eigenlijk wel een hele tijd uh, zeg maar, wel van de heroïne afgewezen, een aantal jaar. Mm -hmm. Maar het bleef toch wel, uh, toch wel behoorlijk drinken en blowen. En ja, af en toe de feestjes, toch ook wel wat, wat cocaïne snuiven. En echt op mm -hmm. te zeggen van nou helemaal een clean uh, drugsvrij, alcoholvrij leven, dat, dat, dat was het niet. En, en Rebecca, uh, gebruikte die ook of was hij clean? Nou, niet in de mate dat ik gebruikte. Dus hij, ze dronk wel eens ze rukte wel eens een blootje. Maar dat was toch wel, ja, was toch wel veel minder. Ja, ja. Ja. Dus, dus jij was af en toe dan onder invloed. Um, kon, kon zij daar tegen? Of, uh, of ja, vond ze dat normaal? Of, hoe, hoe stond je daarin? Hoe stond nou, zij daarin? Er waren wel periodes dat ze, dat ze zoiets had van... Uh, gaan we niet een beetje te hard of te ja. veel? En dan trapte ze op de rem en dan... Uh, ja... Ik liet ook niet altijd op mijn rem trappen, wat dat betreft, dus uh, ja. Dus soms goed, ging en... jij gewoon door met gebruik ook al, ja, als zij zei van ja, doe niet. doe niet, nee. En uh, eigenlijk uiteindelijk resulteerde dat dat we toch wel weer uit elkaar zijn gegaan, dat gescheiden zijn. En, uh, ja, dus uh, ja, mijn zoon die is, uh, die is eigenlijk het grootste deel van zijn leven is bij haar opgevoed. Ja. Heb jij contact met hem? Of? Ja, het contact is weer hersteld. Sinds uh, twee jaar. Mm -hmm. Ik heb hem uh, geloof ik 17 of 18 jaar niet gezien. Of 17 jaar, ja. Dus je had opeens een volwassen zoon? Ik had in één keer een volwassen zoon. Ja. Maar een oude vader. <laughs> ja, ja. Ja. Maar dus. jullie relatie tussen Rebecca en jou heeft het dus niet gered? Nee. En uh, hoe ging het dan daarna met jou verder? Nou, het ging het eigenlijk, eigenlijk ging, het, uh, het ging het heel snel weer bergafwaarts. Ging ging gewoon weer heel snel aan de heroïne. Want ja, ik had eigenlijk nooit gekozen voor een clean leven. Het was voor mij eigenlijk een soort tussen, tussenpozen waarin ik uh, ja, het ene ingeruild had voor het andere. En uh, ja, goed. Uh, Dat had je een beetje ingehouden al die tijd. Ja, zo kun je het wel zeggen. Ja. Maar eigenlijk, uh, en ja. de, dus je ging weer verder met de heroïne. En ja. hoe ging het dan met jou verder? Ging jij ja. weer stelen of... Ja, dat ging ik ook wel doen, wel minder Dus, nou uh, goed uh, Ja, ik, ik ging in zo'n Metadon-project, ik, ik kreeg heel veel metadon En uh, ja Op een gegeven moment was de heroïne natuurlijk ook niet meer Zo duur dat het wel betaalbaar was Dat ik wel iets had van, uh, nou ik vind het wel best zo uh -huh. En uh, Goed, ik had een huis en uh, dat werd betaald vanuit kering, Dat geld kreeg ik niet in handen uh, Dus ik had eigenlijk wel zoiets van uh, Nou, dat uh, uh, gaat wel best. Ik werkte erbij. Dus ja. Dus ik, uh, ik kon het allemaal wel betalen. Dus jou, voor je gevoel had je je leven wel een beetje op orde. Zeg maar. Ondanks dat je aan de heroïne zat. Ja. Ja. Nou, ik had echt iets van. Uh, nou daar kom ik nooit meer vanaf. Hmm. En ik vind het wel best zo. En ik. Uh, nou ik kan wel uh, redelijk leven zo. Ja. Ik bezorg niemand overlast. ja. En, dus ja, en toch, is er iets, toch is er iets gebeurd. Waardoor je inmiddels twaalf jaar clean bent. Ja. Ja, en wat ja. is er dan gebeurd? Nou, het was, dat was wel heel wel een heel bijzonder verhaal eigenlijk. Dat is, uh, ik, ik woon in Rotterdam op de Boroense Vriet en dan moest ik naar de wolvaartsbocht. Om, uh, daar zat, zat mijn vaste dealer. Mm -hmm. En dat, dat stukje diep ik natuurlijk elke dag. Ja. En, uh, maar precies op het hoekje daar zat de evangelische boekhandel van uh, Kees de Kruijf van de, destijds de, de tentcampagnes in Rotterdam. Ja, en dan ben ik gewoon zeven jaar langsgelopen. gelopen. En elke keer keek ik naar binnen. Van uh, ja, dan dacht ik, ja, waarom kijk je niet naar binnen? Is het waren allemaal rare Bijbels. Uh, voor mij waren dat allemaal hele surve boeken. Waar, uh -huh. waar ik helemaal niks mee had. Nee. En op een gegeven moment, toen uh, kwam er een, een dame naar buiten. En die zei: joh, ik zie jou nou zo vaak hier langskomen al jaren. En je kijkt altijd naar binnen. Zou je niet eens binnen willen komen. Nou, ik. Uh, nou, ik had er helemaal geen trek in, eerlijk gezegd. Maar het schrok ook wel een beetje. Want, ja. Ja, tot, uh, ja, ik wist natuurlijk wel dat het een christelijke winkel was. En, ja, voor mij waren dat, dat hele strenge mensen die dat allemaal niet zo uh, zagen zitten hoe ik leefde. Aha. Dus ik, uh, ik zei, nou, ik heb ervoor bedankt. Maar ze gaf mij het boekje van uh, Levend Water: het Johannesevangelie. Dus ik neem dat boekje neem ik, uh, dankbaar in ontvangst. Nou ja, dankbaar, Ik nam het aan, ik stop het in mijn binnenzak. En uh, ben naar huis gegaan en dagen later kwam ik een keer dat boekje tegen en ik kijk erin en denk: oh, Nou, geen plaatjes, dus ik. Uh, boekje ik heb aan een de boekje kant. Boekje aan de kant. En uh, ja, dat is eigenlijk, het, uh, eigenlijk is tot het, uh, het begin van, uh, van alles geweest. Ja. Oké, okay, nou we gaan zo direct verder praten over ja. het begin van alles. Ja. En uh, we gaan eerst heel even naar muziek. Let the river flow. Let the poor man say I am rich. And the lost man say I am found in. you. See it, and the dead man say I am born again. They're Je vertelde net dat je het boekje Levend Water, het Johannes Evangelie, aangeboden kreeg. En dat dat het begin was van alles. Wat veranderde er dan? Nou, nog niet gelijk uh, van alles hoor. Maar na uh, het, wat ik het zou zeggen, van, uh, op een gegeven moment kwam ik uh, weer een vriend tegen. En die gebruikte, of die gebruikte, die werkte in de gebruikersruimte in, uh, in Rotterdam. En daar kwam ik nog wel eens, en uh, ja, daar ging ik wel eens wat te gebruiken. En toen kwam ik op tegen daar, ik zei, wat doe jij hier? Hij zei, nou, ik werk hier. Ik oh, ik zeg maar, dat kan toch niet als je gebruikt? Nee, nou, hij zegt, ik gebruik niet meer, ik ben helemaal afgekikt. En, uh, dus ja, ik, ik zei van, nou, hoe heb je dat dan gedaan? En hij was, uh, hij zegt, ja, ik heb me bekeerd. Ik zeg, bekeerd, ja, ik ben uh, in God gaan geloven. Nou, dat vind ik wel bijzonder. Zelfs op dat moment had ik nog zoiets van... Nou, ...het zal je nieuwe drugs wel zijn. Ze hmm. was er een beetje cynisch over. Ja, een beetje cynisch. Dus zij, nou, hij was er wel heel serieus over. En, nou, goed, Ik zal even een, een, een lang verhaal kort te maken. Hij zei, joh, ga eens een keer mee. En in die tijd was net uh, weer Kees de Kuif. Je had net de tentcampagne op Rotterdam-Zuidplein. Mm -hmm. En uh, nou goed, ik, uh, ik heb mezelf zover gekregen dat ik uh, mee ben gegaan en uh, ja voor mij was geloven en christendom en kerk. En dat was voor mij, ja goed, uh, uh, psalmen en uh, dat, dat idee had ik maar iets heel zwaars en, en doods, zeg maar. uh, weet je wel, dat gevoel. Mm. En dus ik kwam bij die tent en er speelde een... een, een te gekke band. Dat was echt, dat was, uh, en ik ben heel gevoelig voor muziek. Ik speel zelf ook muziek en uh, dat heb ik eigenlijk mijn helemaal leven al gedaan. En dat was zo'n goede band. Dat ik, ja, dat heeft, dat heeft me ook aangeraakt gewoon. Dat ik dacht van wacht eens even, weet je wel, van, nou, dus het is helemaal allemaal niet zo doods en zo strak en zo stijf als. Uh, als uh, dat, Toen ging je dat, het eigenlijk op een andere manier het christendom bekijken? Ja, dan ging ik het dus uh, met andere ogen bekijken en uh, nou, die vriend die heeft bij Victor Uitgids gezeten en uh, goed ik ben eens een keer meegewezen naar zijn dienst maar dat vond ik weer een beetje te op dat moment dat was uh, een beetje te schreverig en ja zo is dat balletje eigenlijk gaan rollen en dan, uh, dan gaat het voor. Uh, maar net zoals bij die tentcampagne van de, de muziek spreek jij dus heel erg aan maar nou, de, de boodschap, uh, deed je dat dan ook wat? Of? nou, toch wel je, weet je, je gaat, je gaat dan wel denken van, ja, weet je, van, van ja je, je krijgt iets van, joh, er zijn zoveel, uh, zeg maar, een miljard christenen op de wereld die, die dat geloven, en uh, zijn die dan allemaal gek, of zijn die dan allemaal doods of zijn die allemaal uh, mm -hmm. hè? dus je ging nadenken je, dus, dus je ging dus over nadenken, en weet je, je komt steeds meer, dat is gewoon zo, je komt dan steeds meer mensen tegen in één keer die zeg maar uh, clean zijn geworden en afgekikt en een beter leven hebben gekregen door het geloof mm -hmm. nou, weet je dat, dat werkt eigenlijk net zoals als je in een volkswagen golf rijdt, dan zie je allemaal volkswagen golfjes mm -hmm. op de weg ja. nou en zo is dat eigenlijk bij mij ook gegaan ja en tot dat, dat je op een gegeven moment kom je op een punt, hier kan ik niet meer onderuit en toen ik op dat punt was, toen zei die, die, diezelfde vriend, die zei van joh, waarom ga je niet naar de hoop om af te kikken? Om af te kikken. Mm. Nou, ik weet helemaal niet wat de hoop was. Ja, de hoop een papierfabriek, daar dat had ik ooit eens gewerkt. Maar, <laughs> dat was een andere hoop. Dat, dat was een hele andere, <laughs> andere hoop natuurlijk. En uh, nou, dat was eigenlijk binnen een dag, heb, heb ik daar ja op gezegd. En dat was ook wel heel bijzonder. Want uh, ja, ik kon eigenlijk uh, niet gelijk terecht bij de hoop. Maar ik kon wel naar Horeb, dat is een Apeldoorn. Zo'n christelijke woon- en leefgemeenschap. Een christelijke woon- en leefgemeenschap. Ja. Maar ik mocht daar weer niet gelijk naartoe... ...omdat ik had 80cc metadon. Dus ik mocht niet... Uh, uh, ...omdat... Uh, ...daar mocht ik niet cold turkey afkikken. Omdat je niet, gewoon te veel metadon had. Omdat gebruikt. ik te veel metadon. Hmm. Dat, dat is, zou medisch zou dat gewoon onverantwoordelijk zijn geweest. En toen mocht ik... ...dat was voor het eerst in de geschiedenis van de hoop. Dat was... Uh, dat, dan mocht, ...toen mocht ik vier weken... ...eerst naar de hoop... Daar nou werd ik dan onder medische begeleiding, werd ik, uh, uh, ging ik afkikken. Wel, mm -hmm. hup, zonder wat, stoppen met roken, geen te donder, helemaal niks meer. Mm -hmm. van echt van de een op de andere dag? Van de een op de andere dag. Nou, ik kwam bij de hoop, ik had uh, één plastic tas met uh, een veel te groot onderbroek. En, uh, dat was aan mijn, en de kleding die ik aan had, en dat was eigenlijk mijn hele bezit. Dan verder, ja, wat ik in dat huis had staan, dat was allemaal... Uh, Vies en vuil en uh, niks meer waarde natuurlijk. Dus dat nam, ik, uh, dat nam ik niet mee. En uh, ja, zo ben ik bij de hoop terechtgekomen. Dus eerst bij, je bent eerst bij terecht terechtgekomen en daarna, tenminste bij de hoop afgekeken dat ja. en daarna, en daarna ja, terug. Ja, Dat ik een jaar naar Horeb gaan ja. Oké, okay. nou, dan gaan we zo verder praten over um, hoe je het bij Horeb, de, Horeb hebt gehad. Ja. Nou, we gaan eerst luisteren naar Oh for That Glorious Day. Mm. Rob, je vertelde net dat je naar Horeb in Appeldoorn ging. Kan je wat meer vertellen over je tijd daar? Nou, ik heb daar wel een hele goede tijd gehad. Het was, uh, ja, Horeb is gewoon echt uh, daar zijn, daar wonen, uh, met elkaar werken, het gewoon elkaar dingen doen. En ik moet wel zeggen dat het een plaats is waar ik echt, uh, waar ik gewoon uh, de heer Jezus echt ontmoet heb. Dat echt, uh, ja, dat, dat heeft wel diepe indruk op me gemaakt. Hoe heb je hem dan ontmoet? Ja, ik, ik heb hem ontmoet in de mensen daar, ik heb hem ontmoet in, uh, in uh, het muziek maken, in, in aanbiddingen. Uh, op een gegeven moment leidde ik ook de aanbidding daar. En gewoon, uh, ja, dat ik gewoon, ik had eigenlijk voor het eerst in, in mijn leven had ik het gevoel dat ik, dat ik, dat ik, dat ik, dat ik rust had. Mm -hmm. dat, ik, dat ik een soortement soort, van thuis had. Ja. En dat, uh, ja, dat was wel heel bijzonder en uh, ja, ik heb wel hele goede herinneringen aan die plaats ja. ja, en uiteindelijk ben je dan toch naar de hoop gegaan, waarom, waarom ben je dan, je zegt net van dat heb voor jou een thuis was ja, het is natuurlijk ook geen plaats waar je, waar je eeuwig, ja het kan wel, maar ja, ik had Weet je, ik vind dat altijd heel moeilijk. Van, uh, zijn, geweest, zijn dat je eigen gedachten geweest? Of is dat, is dat leiding van God geweest? Dat, uh, dat God toch op een gegeven moment uh, toch wel vond dat, dat ik verder moest. Mm -hmm. En uh, ja, ik, ik ben op een gegeven moment na een jaar toch naar de hoop gegaan en dan heb ik het heel erg moeilijk gehad. Dat, uh, dat, dat, zeg maar, het, het wat, ik, wat ik in hoor heb gehad, die rust en. en die, dat, dat heb ik hier niet zo gehad het was uh, ik moet wel zeggen dat ik dat ik de hoop als een hele goede bijbelschool heb ervaren en, en uh, wat ook heel goed is geweest hier is dat ik wel heb geleerd om in relatie te gaan staan met mensen want ik denk als je nog niet eens in relatie met een mens kan staan dat het ook heel moeilijk is om in relatie met God te staan mm -hmm. en dat dat een van de belangrijkste dingen is waarvan ik denk dat God mij dat heeft willen leren hier van ga ja, dus. in relatie met mensen. En, uh, en, en was dat dan moeilijk? Ik ja, vond mee? dat heel moeilijk. Ja. Ja, maar ik, lukte het hier om relaties aan te gaan? Nou, dat ging met vallen opstaan. Dat, uh, dat wel. Kijk, mensen waren voor mij waren het allemaal eigenlijk een soort passengers. Hè? Ze kwamen in mijn leven en dan waren ze even. En dan gingen ze Toen weer weg. weg. En ja. dan, of ik ging weg. Of weet je wel, dus, dus zeg maar de meerwaarde van, van, van, van, van intermenselijke. Uh, contact. contact. met elkaar en, uh, en vriendschap, ja, dat, dat kende ik niet. En dat, ik denk dat dat wel een heel belangrijk goed is, wat je, wat je zeker als je zo lang verslaafd bent geweest als ik, ik denk voor ieder mens, dat dat wel een belangrijk goed is om, om te leren en om mm -hmm. mee te leren omgaan. Ja. En dat gaat met vallen en opstaan. Mm -hmm. En die tijd heb ik hier wel gehad. Ik heb dat wel gezien bij de Hopelse tijd van ik mocht hier zijn. Uh, ik heb het niet gezien van, ik heb heel zwaar therapie gehad en ik heb heel zwaar behandeling gehad, maar ik, ik kon hier gewoon zijn en ik, uh, ja, ik ben hier ook geweest. En het heeft een heel groot stuk vorming van wat ik, de mens die ik nu ben, heeft daar wel aan meegewerkt, de vorming daarvan, ja. Oké, okay. uh, ja. het was een goede ervaring achter Ja, het was een hele goede ervaring, Hoe? het was niet altijd makkelijk, nee. Nee. En men heeft het met mij ook niet altijd makkelijk gehad. Dus Ik, ik, ik bewonder altijd toch de, de, het geduld en, en het uithoudingsvermogen... Wat ik, uh, ja, wat ik gezien heb hier bij, bij medewerkers. Hmm. Ik was niet altijd even leuk en, uh, en makkelijk. In nee. de omgang, ja. nee. En je zei dus van, je, je hebt geleerd om hier relaties aan te gaan met mensen... om echt contact aan te gaan. En, ja. en hoe ben je toen verder gegaan in je leven? Uh, je bedoelt na, na de hoop ja? of, uh, nou, ik heb uh, meer om leren kennen. Dat is nu mijn huidige vrouw. We zijn uh, dit jaar... ...zijn we zeven jaar getrouwd. En... Uh, ...ja, we zijn... Uh, ...eigenlijk... Uh, ...ja... <laughs> ...gelukkig nog steeds bij elkaar. Ja, ja. Nou, we zijn... Uh, ...ja, op een gegeven moment zijn we, gaan, zijn, zijn we toch gaan bouwen. En uh, ja, het bijzonder was... ...ik bedoel... Uh, ...ja... Ik ben een opleiding gaan doen en uh, op een gegeven moment zijn we een huis gaan kopen. ben gaan werken, binnen de zorg ook. Oké, okay, wat doe je dan? Ik werk met mensen met verstandelijke beperkingen. Uh, ik heb heel lang op een uh, SGLVG groep gewerkt. Mensen die uh, verslaafd waren, uh, agressief waren, psychiatrisch en verstandelijk beperkt. Dat heb ik vijf jaar gedaan en uh, nu werk ik met een wat lichtere doelgroep. En uh, mijn vrouw werkt ook in dezelfde branche, om het maar zo te zeggen. En uh, ja, dat heeft, heeft eigenlijk wel, uh, heeft wel ons hart geraakt. En uh, ja, dat heeft eigenlijk geresulteerd dat we, dat we een eigen project zijn begonnen voor mensen met een uh, lichtstandig beperking. Die, uh, ja, die, uh, die worden nu begeleid door ons uh, vanuit huis. Oké, okay, nou daar willen we graag ja. nog wat meer uh, over horen. En ja. nou, we gaan nog eventjes naar uh, muziek, He Has Risen. Je vertelde net dat uh, je vrouw en jij hart hebben gekregen voor verstandelijk gehandicapten. Hoe is dat eigenlijk ontstaan? Ja, het is eigenlijk... Uh... Nou, laat ik eerst zeggen dat ik er vroeger nooit wat mee, wat, mee wat had. Ik was altijd een beetje vies van, van die mensen en uh, ik was er ook mm -hmm. een beetje bang van. Ho hoezo? Ja, ze snotterden en uh, ja, ik had toch dat beeld van uh, ja, mensen die kwijlden en uh, ja, het niet helemaal normaal uitzagen... Mm -hmm. en, uh, ja, goed, dat, dat plaatje is natuurlijk wel uh, heel erg bijgedraaid. Uh. Nou, het is eigenlijk gekomen, ik, uh, ik, uh, ik was in de kerk en uh, daar deed ik het geluid. En op een gegeven moment uh, komt er iemand, een vrouw die komt naar me toe en die slaat op de balie ervan en zei ik wil jou in mijn team hebben. In mijn team hebben en ik dacht dat ze nazorg bedoelde. Ze zegt nee, ik uh, werk met verstand beperkt. En uh, ja, lijkt me wel iemand die uh, daar ook heel goed mee kan werken. Ik denk, nou, pfff. Lijkt me niet. Maar die bleef me bellen en die bleef me komen. En, uh, die, en op een gegeven moment heeft ze me eigenlijk bijna een keertje meegesleurd om uh, een keertje te gaan kijken binnen die instelling. En ja, toen ben ik gaan kijken, toen was ik eigenlijk na één avond was ik helemaal verkocht, joh. Waarom, en, wat sprak je dan zo aan? Ja, weet je wat het is. Het was natuurlijk wel een afdeling waar, waar heel veel mensen zaten die eigenlijk gedumpt waren door ouders en door familie. En uh, ja, ouders die zich voor schaamden of daar helemaal niet meer mee om wilden gaan. Dus ja, die, die, die zagen hun, hun familie één keer in het jaar met kerst of met de verjaardag. Mm. En dat was wel wat mij heel erg trof in die doelgroep. Van ja, dit zijn... Ja, ik vond het ik vond echt erbarmelijk gewoon, mm. euh, weet je wel. en dacht, Ik dacht wel eens bij mezelf, nou, voelde ik me verschopt als ik dit zie, weet je wel. Dat is een graadje vond, erg. Ja, daar kon, daar kon ik echt om huilen. Dat, mm. uh, dat, dat vond ik echt heel, uh, ja, dat raakte me heel diep. Weet je, en uh, kijk... Dat is het gewoon, in het evangelie zegt ook, weet je wel, zorg voor, voor, voor uw weduwe en uw wezen. En dat zie ik eigenlijk ook met deze, met deze mensen, ze hebben gewoon niemand. En ik vind als, als christen zijn, hè, moet je, ik vind dat je dan ook gewoon dingen in praktijk moet brengen. Ik vind niet alleen maar bidden in de kerk of bidden thuis of Bijbellezen. het is bid en werk. Dus breng het ook in praktijk. Dat is het evangelie. Ja. En het is niet een vrijblijvend iets. Evangelie is een opdracht. Het is naar buiten Jezus gaan. Zegt, Jezus ja. zegt, volg mij en doe wat ik doe. Nou, wat deed Jezus? Die legde zijn arm om de zwak, om de armen. Om de, hè? Mm -hmm. Noem het maar op. Nou, en dat, uh, ja, dat is eigenlijk hetgeen wat mij wel, uh, wel heel erg aantrekt. Trekt, ook in, uh, gewoon in, uh, in de Heer Jezus. En... Uh, ja, en dat, ben je toen ook gaan werken gelijk? in? Uh... Ja, ik ben eigenlijk heel snel gaan werken. Ik werd daar uh, ook aangenomen. En dat was eigenlijk dat was voor het eerst in mijn leven dat ik hoorde dat mijn verslavingsverleden een pre was. Want? Dat, nou, omdat men vond wel van, uh, je, hebt wel, uh, je hebt wel levenservaring. Je, ja. je weet wel wat er wat, wat speelt op zo'n mm. groep. En ja. uh, kijk, we praten natuurlijk ook wel over mensen die uh, behoorlijk agressief konden worden. En... Uh, ja, die hadden toch wel een bepaalde aanpak nodig. En dat, dat, die klik, die had ik met ze. En dat was... Uh, omdat ja, jij ze begreep. nou ik ze begrijp, ja. Ja. ja. En hoe is het toen verder gegaan met werk? Want je, je, je vertelt dus dat je nu echt, een, uh, dat je ook echt mensen begeleidt met een verstandelijke beperking. Ja. ja. Uh, vertel eens wat over dat werk. Nou op een gegeven moment toen uh, zagen we eigenlijk wel de nood van, uh, zeker met mensen met een licht beperking, dat, dat uh, die blijven eigenlijk eeuwig in die tehuizen zitten en die komen maar niet verder. Terwijl die mensen hebben wel zoiets van ja we willen verder, maar ze hebben wel altijd hulp nodig. Mm -hmm. En binnen de instinct waar ik toen werkte, werd er, eigenlijk, uh, ja, werd er eigenlijk niet op geanticipeerd. En ik had daar al heel vaak geroepen van, joh, daar staat een mooi huis in Dordrecht vrij, weet je wel. En uh, mm -hmm. begin eraan. Nou, dat, dat deden ze niet. Ja, tot op een gegeven moment uh, zijn we er eigenlijk zelf maar aan begonnen. Van, uh, nou ja, goed, gebeurt het niet, dan gaan we het, gaan we het zelf doen. En uh, ja, dat was wel een hele sprong in het diepe want het is altijd afwijken van... Is het mijn gedachte, is het mijn verlangen of is het wat God wil? Mm -hmm. Dus ja, weet je, en gaat als, als ik het hele plaatje bij elkaar ga zetten, is, is het eigenlijk heel verwonderlijk. En dat heb ik nog steeds wel eens. Dan zit ik in mijn tuin en dan denk ik van. Hoe kan dit? Hoe kan dit? Want eigenlijk was ik gewoon ja, plat gezegd, gewoon een, een straatjunk die gewoon helemaal niks meer had. En. Uh, that's zit. En als je kijkt, van, nu woon ik in, in, in, in een heel groot huis met een tuin en alles erop en eraan. En uh, we hebben allebei, of tenminste, ik heb een hele goede baan. Ik heb een opleiding te kunnen doen. Ik ben daar, uh, naar in Holland, daar heb ik gekund. En het eigenlijk allemaal eigenlijk is dat helemaal in elkaar gevloeid en gerold. En dan heb ik helemaal niet iets van, kijk ik terug, denk ik, hoe kan dat? Ik heb er eigenlijk niet zo heel erg veel voor, voor gedaan. Mm -hmm. Het is eigenlijk allemaal is het naar me toe komen rollen op een of andere manier. En dat mm -hmm. is wel heel wonderlijk. Uh, en dat je op een gegeven moment... Ja, we gaan een huis kopen. Ja, een groot huis. Ja, waarvoor? Nou, ik had toen helemaal nog niet van... We gaan iets met verstandelijk beperkte mensen doen. Maar het is wel zo gerold. Ze kwamen wel bij ons aanlopen. Gewoon werkelijk aanlopen. Het is helemaal niet dat wij ze gingen zoeken. Op een gegeven moment stond er een jongen voor onze deur. Die zei... Uh, jullie zijn, uh, jullie helpen mensen hè. De jongen die uh, emotioneel vier jaar en verstand van een, een kind van twaalf of van, uh, van tien. Dan hm. denk je, ja, dit, dit, dit, dat, dat is geeft, zo wonderlijk. Dat, dat is geen toeval uh, meer. Dat is echt geen toeval meer. Naar. En hoe heet de organisatie die jullie Deel hebben? organisatie uit Miro thuis. Ja, en als mensen. Want jullie zitten alleen in Dordrecht. Wij zitten alleen in Dordrecht. Ja, en als mensen uit de omgeving Dordrecht contact met jullie op willen nemen, dan, dan kunnen, ja, kunnen ze ons e-mailen. En dat is? Dat is Miro thuis.hotmail.nl. Uh, Puntnl, ja. dus niet .nl. .com. Nee, okay. .nl. Ja. Goed. En um, als allerlaatste vraag. Um, wat zou je nou luisteraars willen meegeven over jouw leven met God? Wat ik mij wil geven is denk ik dat je, dat je als, uh, dat als je God wil leren kennen, dat je. Uh, ...en dat is ook voor mensen die God al kennen... ...dat is dat, je, dat, je, dat het belangrijk is om terug te kijken in je leven. Van, uh, want heel vaak verwachten wij wonderen van God... ...of dat God dingen laat zien aan ons. Maar vaak zie je ze niet in het vooruit. En, vaar, en, en over het algemeen zie je ze eigenlijk in het verleden liggen. Als je dan terugkijkt... Uh, ...dan zie je eigenlijk de wonderen die gebeurd zijn. Ja. Okay. Weet je? Ik denk dat je, dat je daarna moet kijken om gewoon echt, weet je, we hebben allemaal toch wel eens de bevestiging nodig dat God bestaat. Maar die bevestiging van, die geeft God in dat stukje verleden elke keer. Okay. Rob, hartelijk bedankt voor je hele bijzondere verhaal. Ja. Uh, we zijn alweer aan het einde gekomen van deze uitzending. Uh, nog een keer het uh, e-mailadres van uh, de organisatie van Rob. Dat is mirothuis.hotmail.nl Wilt u meer weten over het werk van De Hoop? Kijkt u dan eens op de site van De Hoop. Dat is www.dehoop.org. U kunt natuurlijk ook contact opnemen. Het telefoonnummer is 078 1 Ik herhaal 078 1 U kunt ook mailen naar info.dehoop.org. Dank u wel voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Straight from you, I don't know what to say. I only know it hurts.